5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal onze correspondenten... David-Jan Godfrois vanuit Kiev, Oekraïne... en Alice van Gelder vanuit Pretoria, waar Nelson Mandela ligt opgebaard. Eerst het NOS-journaal, Mark Visser. Journaliste Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berendsen zijn terug in Nederland. Om een persconferentie zei Spiegel dat de ontvoering in Jemen geen leuke tijd was maar dat dat nog sterker gold voor hun familie en vrienden. De journalisten en haar man gaan na de maandenlange ontvoering... voorlopig niet terug naar Jemen. Spiegel zei verder dat ze goed werden behandeld en verzorgd. Het belangrijkste was, wat we tijdens de gevangenschap hebben gedaan... is ervoor zorgen dat we er niet als verzuurde types uit zouden komen, zei ze. Hoe precies aan de ontvoering een eind is gekomen, is niet bekendgemaakt. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben minister Bussemaker van Onderwijs opgeroepen om het wetsvoorstel voor het leenstelsel aan te passen. D66, GroenLinks en de ChristenUnie willen voorkomen dat mensen zonder geld niet meer kunnen studeren. Het kabinet wil de basisbeurs vervangen door een lening. Dat ziet GroenLinks-kamerlid Klaver niet zitten. Wij zijn tegen het wetsvoorstel zoals dat nu voorligt. Wij zijn er vandaag tegen, wij zijn er morgen tegen en we zullen daar in de eeuwigheid tegen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 Tussen de stichting Alpdu 6 en KWF is ruzie ontstaan over het geld dat Alpdu 6 heeft opgehaald met zijn jaarlijkse fietstochten. Dat meldt het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Zuur. Alpdu 6 heeft het overleg met KWF over de besteding van 50 miljoen euro aan ingezameld geld voorlopig stopgezet. Het gaat om geld dat nog niet is uitgegeven. In totaal heeft Alpdu 6 de afgelopen 7 jaar ruim 100 miljoen euro opgehaald en ruim de helft daarvan is uitgegeven. Op de 6 is volgens Nieuwsuur ontevreden over het toezicht van KWF op die bestedingen. Oud-Kamerlid Huizing van de VVD heeft een boete gekregen van 650 euro voor rijden onder invloed. Dan kreeg hij een voorwaardelijk rijverbod voor vier maanden opgelegd. Huizing stapte vrijdag plotseling op als Kamerlid. In eerste instantie gaf hij daarvoor geen verklaring. Later bleek dat de VVD er was gepakt voor rijden onder invloed. Bij het bepalen van de straf heeft de rechter meegewogen... dat Huizing al twee keer eerder is betrapt met drank op achter het stuur. De mannen die in januari in Eindhoven man van 22 mishandelden... en hem daarbij tegen zijn hoofd schopten... hebben ook in hoge beroep een lagere straf gekregen dan was geëist. Net als de rechtbank vindt het gerechtshof dat de privacy van de mannen geschonden is... doordat beelden van het incident te zien waren op televisie. Het OM had daarvoor eerst toestemming moeten vragen aan de hoofdofficier, vindt het Hof. Het OM is het daar maar ten dele mee eens. Wij moeten ons realiseren dat het Hof deze uitspraak heeft gedaan. En wij zullen dus elke keer moeten kijken, zijn er uh, lichtere methodes? Maar uh, dan kan het nog steeds heel goed zijn dat wij zeggen... nee, wij gaan toch over tot het uitzenden van bewegende beelden... als wij in die zaak menen dat het op zijn plaats is. De hoofdverdachte, Brent L, krijgt tien maanden jeugddetentie... waarvan vier voorwaardelijk. Het OM had twee jaar jeugddetentie... waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen hem geëist. Bij de mishandeling waren acht jongeren in totaal betrokken. Vier verdachten worden niet vervolgd... omdat ze volgens OM geen actieve rol bij de mishandeling hebben gespeeld. Eén verdachte werd vrijgesproken... omdat de rechter vond dat hij nauwelijks had meegedaan. En een ander kreeg twee maanden cel opgelegd... wegens openlijke geweldpleging.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 John Sohoca, zorgt de mist voor problemen in de avondspits? Ja, het is toch wel een iets drukkere avondspits hoor. 185 kilometer. En er zijn ook een aantal spitsstroken nog dicht vanwege de mist. En nog een paar opvallende files stonden meer op de A12 Utrecht naar Arnhem. Bij Arnhem-Noord een 7 kilometer. En verderop richting Duitsland. Daar staat 5 kilometer bij Zevenaar naar een ongeluk. En op de A50 Eindhoven richting Ost is een ongeluk gebeurd bij Industrietrein Rijd. Daar staat 2 kilometer file en daar zijn twee rijstroken dicht. En vanwege de mist en de spitsstroken. En dicht op de A50. Daar staat het op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij de Afrit Hoendeloop 3 kilometer. En op de andere rijbaan daar staat dus een knoop op het Beekbergen en Afrit 4 kilometer. Alsjeblieft, gaat voor jou. Oh, da dankjewel. En wat is het? Een radiatorborstel. Leuk! Handig ook.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 mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carrasso. Zeven minuten over vijf. Twee weken geleden won Ajax thuis van Barcelona met 2-1. Danny Hoese scoorde toen de 2-0. Schiet hem er maar in, zei ik. Hoese! Ja! Hier zit erin, Het is 2-0. Kijken of ze vanavond een stunt uit kunnen halen in Milaan tegen AC Milan. Daarover straks Ronald de Boer. Eerst de Oekraïne. De oppositieleider Klitschko daar zet zijn hakken in het zand. Volgens hem heeft de politieactie van vannacht... een compromis onmogelijk gemaakt. Speciale eenheden van de oproerpolitie braken barricades af. Ook de tenten van de betogers. Correspondent David-Jan Godfoy is in het centrum van Kiev. David Jan, Vervolgens trok de politie zich wel terug van het onafhankelijkheidsplein. Hoe is de situatie nu daar? De situatie is dat die barricades die de politie heeft afgebroken... en ook de tenten die hier zijn neergehaald en weggevoerd, die staan er gewoon weer. Uh, er is één barricade opgebouwd uit staalraad en, en sneeuw. Uh, dat is uh, dus toch sterker dan die al was. En er is een tweede linie aangelegd. Ook zakken met sneeuw. Dus ja, in feite is de situatie uh, zo verslechterd ja, is eigenlijk voor de, voor de autoriteiten. Dat uh, de, de barricades sterker zijn en er meer penden staan dan voor de politieactie van afgelopen nacht. Ja, zakken met sneeuw. De sneeuw gaat niet smelten. Nee, want het is hier uh, min drie, min vier op dit moment. Dus dat, uh, dat blijft nog wel even goed. Ja, en wat, wat denk je dat nu dan weer de opro oproerpolitie zal gaan doen? Nou, het lijkt erop dat ze opdracht hebben gekregen om zich inderdaad terug te trekken. Ze zijn hier in het centrum nergens te zien. Iets buiten het centrum overigens wel, daar staan ze wel klaar. Maar ze hadden afgelopen nacht duidelijk de opdracht om niet al te hard in te grijpen. En dat hebben ze dus ook niet gedaan. En daardoor konden ze niet door die massa mensen heen komen heeft zich uiteindelijk teruggetrokken. Ja, toch zegt de oppositieleider, uh, hierdoor is er echt geen compromis uh, mogelijk. Is een politieke oplossing inderdaad nu verder weg dan ooit, ook al hebben ze niet keihard ingegrepen. Ja, dat lijkt er wel op. Er wordt aan alle kanten geprobeerd om er toch uit te komen. Uh, president Janukovic heeft uh, zojuist zelfs nog voorgesteld... om met alle partijen, dus inclusief de, de oppositie, aan tafel te gaan zitten. Ik denk eerlijk gezegd niet dat uh, de oppositie daarop ingaat. Ja, en verder is er veel internationale druk natuurlijk. Uh, van Ashton, de uh, uh, buitenlandcoördinator van de Europese Unie... die is op dit moment aan het praten met Janukovic. Er is veel druk ook uit de Verenigde Staten... Van de NAVO. Uh, maar ja, zoals gezegd, de, de oplossing lijkt eigenlijk verder dan ooit. En de politie, hè? wat voor rol speelt de politie? Uh, kunnen die nog een zelfstandige positie innemen of moeten die echt doen wat Janukovic zegt? Ik denk dat ze momenteel doen dat, uh, wat Janukovic zegt, ook gezien de kritiek. Uh, na de eerste keer dat ze er echt flink op losgeslagen hebben, dat was op 1 december, toen zijn er ook gewonden gevallen, zijn er met veel mensen gearresteerd. Nou, dat is sindsdien niet meer gebeurd. Ik denk dat uh, de politie zich uh, realiseert dat als ze zo doorgaan, ja, dat hun rol ook uh, vreselijk ter discussie komt te staan. Dus wat dat betreft houden ze zich nu redelijk in. David-Jan Godfraal, dank voor jouw verslag vanuit Kiev... waar dus de barricades en de tenten weer zijn opgebouwd. Dan gaan we naar Den Haag, want CDA en GroenLinks... doen niet meer mee aan het pensioenoverleg. Ze worden bedankt voor hun diensten. Het kabinet spreekt nu verder met D66, ChristenUnie en SGP. Joost Vullings in Den Haag. Joost, uh, dat hebben we natuurlijk eerder gezien, dit. Ja, dit komt bekend van het herfstakkoord. Alleen toen liepen de partijen zelf weg. Nu zijn ze toch min of meer bedankt voor hun diensten. En dat heeft er alles mee te maken. Het kabinet wil 3 miljard euro bezuinigen op de opbouw van de pensioenen. Nou, Dat doen ze door de, ja, de, de, de, de belastingvoordelen op je pensioenopbouw... bij het sparen van pensioen minder te maken. De oppositie heeft daar bezwaren tegen. Zijn toch bang dat jongeren uiteindelijk te weinig pensioen opbouwen. Kortom, de oppositie wil het belastingvoordeel wel afbouwen... maar minder ver afbouwen dan het kabinet wil... Ja, en dat kost nu eenmaal geld, al snel een, een half miljard euro. Ja, en dat, dat moet je gaan vinden door te gaan bezuinigen... of belastingen te gaan verhogen. En dan kom je aan de begroting. Ja, en daarvoor heeft, hebben VVD en Partij van de Arbeid... vaste partners inmiddels, D66, eh, eh, eh, ChristenUnie en de SGP, dat zijn de begrotingspartners. En ze zijn ook bang dat als GroenLinks en CDA daarbij gaan zitten... dat ze niet alleen mee willen zoeken naar een, een half miljard euro... om dat gat te dekken... maar eigenlijk het hele begrotingsakkoord overhoop gaan halen. En daar hebben ze geen zin in. Dus die mogen niet meer meedoen. Dat zijn dan twee partijen minder aan tafel. Betekent dat dat er dan nu ook een beetje vaart in gaat komen? Dat hoop ik wel. Kijk, twee partijen minder aan tafel maakt het altijd makkelijker. Maar de fractievoorzitters worden morgen ook verwacht. Wie weet schuift premier Rutte ook aan... Nou, als de fractievoorzitters worden ingevlogen en de premier... dat duidt erop dat het eindspel is begonnen... en dan is er wellicht ook snel een akkoord. Moet Joost Vullings vanuit Den Haag. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De Nederlandse spoorwegen werken met zo'n 60 uitbaters van fietsenstallingen bij de stations. Uh, dat vinden ze veel te veel. Het moeten er minder worden. Jeroen de Jager, jij bent op Amsterdam Centraal bij de fietsenstalling. We hoorden net Zeker. al het uh, ja. verhaal uh, via jou van Ger. Hij werkte al 27 jaar bij de fietsenstalling. Uh, het zit erin dat hij zijn baan kwijtraakt. Wat uh, zit daarachter? De NS vindt het gewoon te veel partners... Ja, dat is een beetje de vraag. Ik heb NS uh, vandaag gebeld daarover. Ik heb ook gevraagd of ze hier naartoe komen om een reactie te geven... en om uh, wat vragen te beantwoorden. Dat lukte ze niet. Ik heb ze wel wat vragen gesteld, bijvoorbeeld... want ze zijn nu in zee op elf vestigingen met een bedrijf dat heet Rattenplan. Die uh, hebben gesubsidieerde uh, mensen in dienst. Dus uh, daar kan NS misschien wat goedkoper mee werken. Dat zou erachter kunnen zitten. De vraag is ook een beetje hoe gaat het eigenlijk met dat bedrijfsonderdeel... waar deze fietsenstallingen onder vallen. Dus uh, NS Stations heet dat. Leidt dat bedrijf verlies? Nou, die vragen heb ik allemaal gesteld. Daar krijg ik van NS op dit moment geen antwoord op. Het standaard antwoord wat ze vandaag uh, geven. Uh, er zijn 45.000 lege plekken uh, op de stations uh, in Nederland. Op die 60 uh, fietsstallingen van NS. En de reizigers zijn niet tevreden met de uitstraling van die uh, fietsstallingen. Dat is het standaard antwoord. De echte vragen, daar komen we nog even niet achter. Maar misschien wel via Bas Oosterhout. U bent hier de uitbater op, uh, op het station. Wat denkt u dat erachter zit? dat de NS al die contracten aan het opzeggen is? Nou, ik denk dat dat wel een geldkwestie is. Um, wij hebben wel gehoord in vergaderingen en in gesprekken... dat er een tekort is van 2 miljoen bij de NS Aha. op de fietsenstallingen. Bij dat bedrijfsonderdeel? Ja. Dus u heeft wel de antwoord op die vraag? Ja, wij hebben wel het antwoord gehoord. En uh, ja, er is natuurlijk heel veel personeel bij betrokken. En als je dat personeel uh, gratis kan uh, regelen... ja, dan ga je dat verlies wel op die manier kunnen wegwerken. Die gesubsidieerde arbeid. Klopt. Ja, ja, ja. Want u heeft uh, nog een contract tot uh, 1 januari 2015. Uh, en dan houdt het op? Ja. Na nog... hoeveel jaar? Na nou, 11 jaar. En hoe uh, gingen die gesprekken eigenlijk? Uh, ja, heel droog. We werden een paar keer uitgenodigd in Utrecht. En uh, daar werd gewoon gezegd van het is over. Er valt niets meer te bespreken. En uh, ja, het is jammer. En wat was de reden die zij opgaven toen? Nou, de reden was dat ze nodig hadden voor dringend eigen gebruik. Want ze hier de stalling gaan verbouwen. Maar die wij exploiteren hier twee stallingen. Die gaan ze gefaseerd verbouwen. Eerst de ene en dan de andere. Dus één blijft bestaan. Dus daar zou ik gewoon kunnen door exploiteren met mijn 17 personeelsleden. Die en personeelsleden mogen die mee direct naar het nieuwe bedrijf, zou ik maar zeggen, van de NS gaat in huren? Nee, is expliciet gezegd tegen ons dat het personeel niet wordt overgenomen. En is dat een uitgemaakte zaak? Kan dat personeel zomaar uh, ontslagen worden? Nou, voor mijn gevoel al helemaal niet. Als je zegt dat uh, zo'n Ger hier 25 jaar werkt, of 27 jaar zelfs... en ik denk dat het juridisch ook niet mogelijk is, mogelijk is... als jij een bedrijf overneemt, dan moet je het personeel ook overnemen. Dus dat is nog geen gelopen race? Volgens mij niet. Daar lopen processen over bij, in Leiden en in Alkmaar, geloof ik. Dus dat is even afwachten. Ja, Rotterdam is ook bezig met procederen. Uh, wij hebben niet gekozen om te procederen... want het lijkt ons een beetje uh, zonde van het geld procederen tegen zo'n grote organisatie. Maar ik denk wel, zeker dat ik ook gehoord heb... dat de steun is van de FNV vandaag. Lijkt het een grote kans te maken dat het personeel... in ieder geval uh, zich geen zorgen hoeft te maken. Oké, okay, bedankt zover. En uh, misschien later nog, uh, nog meer. Ja. Dank dat was Jeroen Jager. We gaan nu naar Johnse Hoka voor de verkeersinformatie. Ja, op veel plaatsen komt dicht de mist voorbal in het noorden en het zuidwesten. En door de mist zijn een aantal spitsstroken dicht en zorgt ook voor een vrij drukke spits. In totaal 215 kilometer. De meeste files staan in het midden en zuiden van het En daar zit vooral druk op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Daar staat de dus Samoor-Gestel en knoop het Batendorp, 10 kilometer. Dan Zuid-Afrika. Nelson Mandela ligt sinds vanochtend opgebaard in de hoofdstad van Zuid-Afrika, Pretoria. Duizenden mensen hebben een laatste groet gebracht aan hem. Dat ging ook vandaag weer gepaard met een hoop zang en dans. Now we just want to go and see him and say farewell to my dear. Bye bye. Show my respect, you know. To pay my respects. It's the least you can do for me. Such a great. Um, thing for this country. He's the greatest among us, the best among us. We celebrate the, the great life of a man and what he has achieved for this country. We celebrate the life of a great man. We are celebrating the, the, the, the, the life of Mandela. And that is given to us. He has given to us. He died anywhere free to That's why we are like this today. He's done so much, not only for me, but for my family, for the country, and even for the world. So just go and say 'viva' to the next world. correspondent Elles van Gelder is bij het regeringsgebouw in Pretoria, waar hij dus ligt opgebaard. Uh, Elles, is het daar nu ook nog steeds zo druk op dit tijdstip? Uh, ja, een uur geleden heeft de politie gezegd, er mag niemand meer in. Want ze mochten maar uh, tot vijf uur hier lokale tijd uh, Mandela gaan zien. En er waren dus heel veel mensen teleurgesteld. Want ze stonden echt, ik weet niet hoeveel mensen mochten wachten, honderden mensen zonder te wachten. Ik sprak bijvoorbeeld met een, een jongen die zei, ik ben zeven uur vanochtend vertrokken vanaf het platteland. Nu mag ik er niet in, morgen moet ik werken. Dus ja, mijn laatste kans om afscheid te, te nemen, dat is in mijn neus voorbij gegaan. Dus echt heel erg veel... Uh, ja, ...interesse om echt een afscheid te nemen. Dit is echt het moment voor de gewone zuid Afrikaan eigenlijk deze dagen nu. En heb jij er zelf ook langs kunnen lopen? Ja, ik heb er zelf ook langs kunnen lopen. Ja, je moet je voorstellen, je gaat dus de overheidsgebouwen in. Daar heb je een uh, amfitheater, een openlucht amfitheater... ...en daar staat een uh, soort grote uh, overkoepeling. En, en daar ligt uh, Mandela dus uh, in een open kist, half open... Hij draagt een geel en zwart shirt met een Indonesisch motifie. Echt eigenlijk een Mandela-shirt. En ook heel erg opmerkelijk, naast hem zit zijn oudste kleinzoon, Mandla Mandela. Ja, en die moet volgens traditie bij Mandela blijven tot aan zijn begrafenis. Ja, en die zag jou langskomen, vele andere mensen... en vanochtend uh, staatshoofden en regeringsleiders... Ja, klopt inderdaad. Van vanochtend was het nog de tijd voor de VIP's om uh, langs te gaan. Uh, onder meer ook uh, koning Willem-Alexander heeft daar gebruik van gemaakt. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, Bono, ook uh, de voormalige secretaris generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. Dus vanochtend was het echt voor hen, maar vanaf nu tot en met vrijdag uh, zuid Afrikanen die mogen langs die kist lopen... Dat gaat wel met een rap tempo. Omdat er zoveel Zuid-Afrikanen zijn die hem willen zien... Ja, krijgen ze eigenlijk antwoord de tijd om even stil te staan. En ik sprak dus ook al wat Zuid-Afrikanen die zeiden van... oh, we hadden toch gehoopt dat we nog iets langer bij hem konden zijn. Uh, maar toch ook wel gewoon gelukkig dat ze in ieder geval nog gezien hebben. Ja, en jij zegt tot vrijdag, want dan gaat hij naar de Oostkaap. Ja, klopt inderdaad. Ja, zaterdag gaat hij naar de Oostkaap. Dus vrijdagmiddag is de laatste komst dat Zuid-Afrikanen hem kunnen zien. En dan zaterdag wordt hij overgebracht naar de Oostkaap, naar het huis dat hij daar nog heeft in Koenel. Dat is 700 kilometer hier vandaan. En Hij wordt overgevlogen door, ja, met de militaire vliegtuig of helikopter. En dan gaat hij nog een nacht voorbrengen in het huis waar hij lange tijd zelf heeft gewoond. Terwijl hij net in het pensioen was. En dan uh, zondag is daar ook de begrafenis. Met Alice van Gelder vanuit Pretoria. Van half vijf tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Formidable. Formidable. formidable. étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidable? Formidable.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 Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. Mon rier vu hier, j'étais formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, formidable. Tu étais formidable.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 Formidable. formidabel. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidabel. Formidabel, oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidabel. Hey petite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 Tu étais formidable, tu formidable. Nous étions formidabel. Formidable. Tu étais formidable, j'étais étais formidable. Nous étions formidables. Formidables. formidable. Formidabele van Stroomay. Dat is de artiestennaam van de 29-jarige Paul van Haver uit België. Het NOS Radio 1-journaal. Sport. Het wordt erop of veranderd voor Ajax vanavond in Milaan. Ze moeten winnen van AC Milan om de tweede ronde van de Champions League te halen. Nou Bij voetbal hou je dan vaak even de geschiedenis erbij. 1994-1995. Ajax won van Milan. Mede dank zijn doelpunt van Ronald de Boer. Kluivert met 1-2. Kluivert nog altijd met 1-2. Naar de Rotterdam. zoek Kluivert, Kluivert die heel goed kijkt, het juiste moment geeft. En dan lijkt het dus alsof Ronald de Boer de bal voor moet geven. Maar met een hele subtiele bal is het Ronald de Boer die laat zien dat hij heel veel techniek heeft. Heel veel techniek, Ronald de Boer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het beeld gelijk weer op het netvlies? Ja, dat vergeet je niet zo gauw hè. Nee, maar geen garanties voor de toekomst natuurlijk hè? Nee, nee mooie momenten, maar daar kan je niet op bouwen. Nee, want uh, als we even naar Ajax nu kijken... ...Ajax toont wel vorm het, het gaat wel lekker. Het gaat heel goed. En daardoor uh, spreek je nu ook echt van een uh, ja, uh, spannend duel. Het is niet zo hè, dat het uitgemaakt is dat Milaan wint... ...of dat het uitgemaakt is dat Ajax wint. Uh, dat is wel het hele leuke. Kijk, je hebt uh, wedstrijden waarvan je van tevoren... ...toch wel de uitlag uh, kan uh, voorspellen. En dat is nu uh, duidelijk niet het geval. En... Uh, ja, dat heeft uh, duidelijk te maken met de vorm waar Ajax in uh, verkeert. Ja, en AC Milan natuurlijk. Ze hebben wel KK, Balotelli. Ze kunnen snel schakelen, maar ja. ze zijn ook weer niet in topvorm. Hè? Waar, waar zit de zwakke plek? Nou ja, ik denk de zwakke plek ligt uh, in mijn ogen. Gewoon dat ze als team niet echt uh, functioneren. Dat het uh, toch, uh, wat je zegt, je noemt een paar spelers op... maar dat zijn uh, individuele kwaliteiten Ja. Uit het uh, oog springen dat ze in één keer uh, iets kunnen forceren. Maar als team dus, zijn ze niet echt uh, bij macht om, uh, om een team pijn te doen. Maar daarom moet je wel heel erg op letten. Ik heb uh, Balotelli weer vorige week. Deze week eigenlijk uh, in de 2-2 gelijkspel uh, een goal uh, zien maken. Een vrij trap. Uh, ja, dat soort momenten, daar moet je heel veel uh, uh, uh, uh, mee oppassen. En dat is gewoon uh, uh, uh, uh, uh, heel onvoorspelbaar. en uh, Daar krijg je mee te maken. Is het een voordeel, uh, mentaal gezien, voor Ajax... dat ze moeten winnen of juist een nadeel? Uh, nou ja, kijk. Achteraf had je gezegd... van ja, als ik een gelijkspel uh, genoeg zou hebben... dan teken je daarvoor. Maar ja, dat is altijd achteraf. Ik, uh, je weet in ieder geval dat Ajax altijd hetzelfde spelletje speelt. Dat is aanvallen, druk zetten... en met verzorgd voetbal. Dus ik ga ervan uit dat, uh, dat Ajax het nu weer doet. Dus het maakt niet zoveel uit... Uh, dat ze moeten winnen. Uh, Ajax gaat altijd voor de win. Kunnen we nog verrassingen verwachten bij de opstelling van de Ajax? Nou ja, we, we, we, roemen, we roemen steeds het middenveld natuurlijk hè, van Ajax. Met Deli Blind op 6 en dan Klaassen en Serrero als aanvallende middenvelders. Dat zal dit keer niet gebeuren. Deli Blind begint op uh, linksback en Paulsen uh, gewoon uh, voor de verdediging. Dus dat is de enige verandering. En de rest. Uh, denk ik, nou ja, voor de rest of nog Bojan uh, zal waarschijnlijk spelen in de spits. Ja, en de sfeer in, in, in Milan, wat zijn jouw herinneringen aan de sfeer daar? Nou ja, ik, ik heb zelf eigenlijk nooit in San Siro gespeeld. Ik heb oh. één keer in San Siro <laughs> gespeeld en dat was uh, uh, in, met een soort wereldelftal. Uh, want toen wij speelden, we 2-0 wonnen in, uh, ja, tegen Milaan. Maar dat was in Triest omdat ze waren gestraft door de UEFA. Omdat ze een incident hadden gehad in het stadion. Waardoor ze 300 kilometer buiten Milaan moesten gaan spelen. Dus ik heb dat nooit echt meegemaakt. Jammer. Ja, zeker. Ja, nou en vanavond op de tribune of hier? Vanavond gewoon lekker uh, hier, lekker voor de buis. Goed, nou veel plezier. Ronald de Boer, bedankt. Dank je wel.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 Doe de test op jolt.nl slash schakelen. Dit is Radio 1. Bijna half zes. Het NOS Journaal krijgt u van Mark Visser.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 Tussen de stichting Alpdu6 en KWF-kankerbestrijding is ruzie ontstaan over het geld dat Alpdu6 heeft opgehaald met zijn jaarlijkse fietstochten. Dat meldt het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Volgens Nieuwsuur vindt Alpdu6 dat KWF onvoldoende toezicht houdt op de bestedingen. Stichting heeft het overleg met KWF voorlopig stopgezet. Ex-Kamerlid Huizing van de VVD heeft een boete gekregen van 650 euro voor rijden onder invloed. Ook kreeg hij een voorwaarlijk rijverbod voor vier maanden opgelegd.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 En de Verenigde Staten sturen geen voedsel en materieel meer... naar de rebellen van het vrije Syrische leger. Tot nu toe konden de rebellen gebruik maken van bijvoorbeeld Amerikaanse communicatieapparatuur en voertuigen. Maar veel van die spullen zijn in handen gevallen... van radicaal-islamitische strijders. En daarom zet Washington de steun nu stop. De humanitaire hulp aan de verzetstrijders blijft wel intact, benadrukt de VS. En die hulp bereikt de Syriërs via internationale organisaties. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weer Gerrit Diemstra. In een groot deel van het land komt op dit moment uh, dichte mist voor. Alleen het westen en het noordwesten van het land, uh, daar is het nog helder. En vanavond breidt het mistgebied zich uit naar het westen en noorden. In de loop van de nacht komt er wat meer wind... waardoor het in het westen weer wat kan opklaren. De temperatuur die zakt naar min 2 in de heldere gebieden... waar het bewolkt of mistig is, daar wordt het ongeveer plus 1. Morgen begint de dag in het oost en noordoosten opnieuw mistig. En daar blijft de mist ook lange tijd hangen. In de rest van het land schijnt de zon. Het blijft overal droog en de temperatuur stijgt na zo'n 4 tot 6 graden. De wind waait morgen uit zuid tot zuidwest en is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 4. In het Waddengebied de meeste wind. Dit lichtwinterse weertype houdt ook nog aan tot en met vrijdag. Overdag zijn er perioden met zon en s'nachts een paar graden vorst. Zaterdag passeert een zwak front met wat lichte regen en daarna wordt het minder koud. Overdag wordt het zon 8 graden, s'nachts zon 3 graden en dat is iets boven het gemiddelde. Dan de verkeersinformatie John Hoka. Met allereerst een waarschuwing, want op veel plaatsen komt dichte mist voor, behalve in het noorden en zuidwesten van het land. En vanwege de mist zijn een aantal spitsstroken dicht en is het dan ook een vrij drukke spits. In totaal 265 kilometer. Vooral veel druk tot de A2 Maastricht naar Eindhoven. Dan staat 13 kilometer tussen de knooppunten Leenderheide en Batendorp. Op de A9 richting Alkmaar staat een auto stil bij de afwid Haarlem-Zuid. Die blokkeert daar de linker rijstrook. En het gevolg is 8 kilometer file. Ook erg druk op de A15 Rotterdam-Gorkum. Daar staan lange files bij Sliedrecht. Het verkeer heeft er veel last van mist. En op de rijband richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd en daar is de linkerijst ook dicht. Ook veel druk op de A27 van Almere richting Gorkum. Allereerst tussen Hilversum en Knoopend Lunettenstap 10 kilometer. En verderop staat tussen kloopert evelingen en Noordloos 8 kilometer.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 Het is uh, precies vijf minuten over half zes. Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero. Buona Pasqua. Buona Pasqua de paus hoort u, hij wenst hier iedereen een goed Pasen. Dat was natuurlijk eerder dit jaar. Hij is uh, inmiddels verkozen tot persoon van het jaar volgens het blad Time. Hij is verkozen omdat hij de nadruk legt op compassie onder meer. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de keuze van Time? Ja, dat is natuurlijk een prachtige keuze. Ik geloof dat in de Times als reden is opgegeven dat deze paus niet zozeer door wat hij zegt, maar vooral hoe hij is als persoonlijkheid... eigenlijk de nieuwe stem van het geweten is geworden voor de wereld. Ja, dat is natuurlijk een prachtige kwalificatie voor deze man. En dat heeft hij in korte tijd uh, gedaan. Hij is zeer gerespecteerd geworden inmiddels. Hoe ja. doet hij dat volgens u? Ja, dat, ik denk dat dat een combinatie is van een aantal factoren. Ten eerste is hij volledig zichzelf. Dus het is geen ja, prelaat die zich verschuilt achter het decorum van zijn ambt. Als hij mensen aankijkt of als hij mensen aanraakt, dan is hij volledig zichzelf. Uh, als mensen hem horen op het Sint-Pietersplein of in de gevangenis... of ook op de Romeinse Curie, daar was ik twee weken geleden en daar merk je dat ook. Ja, dan hebben ze echt het idee een man, een hele authentieke man van vlees en bloed te ontmoeten. En ja, dat, dat uh, ondervinden mensen dus op kleine schaal, in grotere groepen, maar ook ja, bij het Urbi het Orbi... Ja, dus de, de zegen van de pauze aan de stad en de wereld met Paas en met Kerstmis. Ja, dat ervaart dus ook de hele wereld. Dus op micro, meso en macro niveau heeft die man een geweldige authentieke uitstraling. En daar wordt iedereen uh, ja, dus blij van. En hij doet dat vooral door ja, te leiden door zijn voorbeeld. Door zijn lifestyle die ook heel sober is. En daarom is hij ook geloofwaardig als hij ja, economische wantstructuren aankaart. Omdat hij zelf totaal niet afhankelijk is van dergelijke... Ja, uh, uh, economische luxe. Is dat nou ook de reden waarom hij uh, gekozen is? Of is dit een toevallige bijkomstigheid dat het zo uitpakt met hem? Uh, nou, ik, ik denk dat hij gekozen is, maar dat is, dat is voor mij ook een beetje nog uh, gissen. Omdat hij uh, op een enorme invloedrijke positie is. Dus hoe dan ook staat de paus, wie dat ook is. Benedict XVI stond ook op een gegeven moment op nummer 6 van de lijst van Forbes... De meest invloedrijke mensen ter wereld. Maar hij heeft dus een heel invloedrijke positie. Maar juist deze paus, die stelt zich daarin ontzettend als zichzelf en bescheiden en als een gewoon mens op. Hij is in dat opzicht gewoon zichzelf gebleven. Dus we hebben nu een, een wereldleider die uitstraalt dat hij zo naast je kan zitten in de metro in Buenos Aires of in de randstad Rio, in de randstad bij wijze van spreken. En dat spreekt mensen, denk ik, ontzettend aan. Het komt, ja, bij hem. Uh, ja, ik zie het in een Engelstalig congres. It comes down to his authenticity. Hij moet het van zijn authenticiteit hebben, zijn echtheid. En, en als ja, we dat... kijken naar, naar de benoemingen, hè? wie die de afgelopen tijd heeft benoemd om zich heen. Want daar heb je natuurlijk mee te maken ja. als paus. Uh, ja. Wat valt dan op? Nou ja, ten eerste heeft hij de meest belangrijke benoeming al gedaan. Dat is uh, de benoeming van een staatssecretaris. nou Dat is uh, Pietro Parolin. Dat is een zeer authentieke priester, heb ik van een uh, persoonlijke vriend en een vriendin van hem uh, vernomen. Die, ja, niet alleen het staatssecretariaat heel goed kent, maar ook in Zuid-Amerika is geweest. Dus het is een man die het apparaat goed kent, maar ook de hele wereld en de wereldkerk. Echt een, een man uit de A-laag, zal ik maar zeggen, van de pauselijke diplomatie. Nou, die man, uh, hij wist al na vier dagen dat hij uh, deze uh, uh, Pietro Parolin uit Venezuela zou halen, waar die troubleshooter was ten tijde van Chavez. Uh, dat hij die zou benoemen. Hij heeft daar toch nog een paar maanden over gedacht. Omdat hij eerst, en dat zegt hij ook in een interview met een, een, een, een medie jezuït van hem, Antonio Spadaro. Alles wat ik vroeger meteen besloot, dat ging altijd fout. Dus nu heb ik me de tijd gegund om erover te denken. Ja, dergelijke uitspraken tonen hem echt als een heel authentieke man. Hè? Mm -hmm. Maar dat is dus een, ja, volgens mij een hele uitstekende benoeming. En ja, ook een hele verpante benoeming is zijn benoeming van zijn nieuwe persoonlijke almozenier, Dus een persoonlijke minister van Sociale Zaken. ...dat is een ceremonie, ceremoniaris geworden. Dus ah, iemand die de pauselijke liturgie, de paus daarbij assisteert. En dan zou je denken, nou ja, wat moet nou iemand aalmoesnier worden... ...die uh, ja, de meiter van de paus weer op zijn hoofd zet... ...of een liturgisch boek aanreikt tijdens de liturgie. Maar deze uh, ceremoniaris die bleek dus een, een ja, chronische vrije tijd... ...en in zijn nachtelijke uren een soort voedselbank... ...voor armen in Rome te hebben opgezet. Daar wist niemand iets van... Konrad Krajewski heet hij, het is een pol. En toen de paus dat hoorde... En dan, ja, toen dacht hij, nou, dan bevorder ik hem tot mijn... Uh, persoonlijk aanmoedenier met de rang van... aartsbisschop. Ja, dat zijn natuurlijk heel... mooie benoemingen die het... ja, uh, mij, maar... Uh, ja, waarschijnlijk dus ook de mensen die in Times uh, de belangrijkste man van de wereld uh, uitverkiezen... heel erg aanspreken. Ja, maar spreekt het ook iedereen binnen de kerk aan? Want er zullen misschien wel meer mensen zijn... die ook graag uh, aartsbisschop hadden willen worden. Ik ja. um, bedoel, krijgt hij niet ook tegenstand... van, van de, de heilige huisjes die hij omschopt? Ja, dat is, dat is heel goed mogelijk. Ik moet u zeggen dat toen ik twee weken geleden op de curie was... Uh, mijn generatiegenoten, zal ik maar zeggen, die daar werken... dat is een beetje het middelmanagement. Dus ik ben 48... Um, ja, dat er uh, een aantal zijn die uh, toch een beetje bang zijn voor hun carrièreperspectieven. Want deze man denkt helemaal niet in carrièreperspectieven. Zijn hele cv is ook helemaal niet carrièregericht geweest in zijn leven. Maar er zijn er ook een aantal uh, ja, waarmee ik het persoonlijk eigenlijk heel goed kan vinden. Uh, priesters, monseigneurs of de Curie, die zeggen, oh wat heerlijk, deze paus die gewoon ons op onze eigen authenticiteit aanspreekt. En die ons ook uh, ervan doordringt dat wij een dienst werken. En geen macht moeten uitoefenen over de wereldkerk. Dus daar, ja, daar waait op een of andere manier nu toch al in bepaalde dicasteries... bepaalde departementen van de Romeinse Curie, een hele verfrissende en een hele krachtige paus Franciscus uh, wind. Geest, om het zo wind. te zeggen. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi, Heeft de ramen opengezet in dat opzicht. En, enfin, ja, uh, het is dus niet alleen maar een paus die voor het oog van de wereld de kindjes kust op het Sint-Pietersplein. Er gebeurt in huis, in de Curie, ook van alles. En uh, dat zal ook nog heel wat gevolgen hebben de komende tijd. Uh, in ieder geval dit jaar sluit hij ja. goed af als persoon van het jaar. Tenminste, mocht het hem interesseren. Ja, ik het wij, interesseren. Uh, van deze pauze gaan zien. Zeker. Ja, en misschien denkt hij zelf, nou ja, leuk zo'n verkiezing van Time. Maar hè, daar gaat het niet om. Hij zal uh, vanavond gewoon in Santa Marta in de rij staan voor zijn bordje pasta... tussen de andere gasten in dat hotel. Waarschijnlijk. Goed, Paul van Geest, <tie> dank. Uh, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Als je online een date wil vinden, dan heb je veel keus. Er zijn veel datingsites, alleen ze zijn niet allemaal even betrouwbaar. Al dus de Consumentenbond. Daarom komen zij met het keurmerk Veilig Daten. Zo kunnen datingwebsites met bijvoorbeeld valse profielen... makkelijker herkend worden. Vrijgezellen op een speeddate in Tilburg... die hebben wel eens zo'n website bezocht. Heel veel van die onzinprofielen, dames die helemaal niet bestaan... of die meteen geld vragen, dat is het onzin. En dus gaat deze vrijgezel liever naar een speeddateavond in Tilburg... Online daten, dat doet hij wel, maar dat gaat niet altijd even vlekkeloos. Ga je in contact op uh, met iemand en je krijgt in eerste instantie een leuk mailtje terug. Ook iets te mooie foto's. En ja, dan heb je op een gegeven van, hé, uh, hey, klopt hoop dit allemaal uh, wel. Want dus verder is geen informatie over zichzelf losgegeven. Uh, en dan komt denk het hoge woord eruit van, we kunnen afspreken, maar... Dat kost je zoveel. En om die betrouwbaarheid van de datingsites te vergroten... komt de Consumentenbond nu met een keurmerk. In feite geeft het een zekerheid van kwaliteit. Hè? Je weet waar je aan toe bent. Je weet ook dat getoetst wordt uh, wat ze daar doen. Uh, en je weet ook dat die partijen daarop aan te spreken zijn. En mocht er een geschil komen... dan kan je naar een onafhankelijke geschillencommissie toe. En die doet dan een uitspraak. Niet overbodig als je je bedenkt dat er in Nederland... zo'n 600 datingsites actief zijn. Vinden ook de vrijgezellen in Tilburg. Nou, ik denk dat sommige personen die op de datingsite aanwezig zijn, dat die niet allemaal zichzelf zijn. Omdat je daar soms dan wel uh, ja, daartegen aanloopt, Dat je iemand anders spreekt dan die je daadwerkelijk hebt. Ja, je moet ook consumenten beschermen tegen mensen die eigenlijk niet op zoek zijn naar een date, maar die de boel willen oplichten. Uh, nou ja, dat kan natuurlijk financiële schade opleveren. Dat kan emotionele schade opleveren. En nu hebben we een uniforme manier hoe die bedrijven dat voor hun klanten regelen. Maar sommige speeddaters houden het toch liever bij echt contact. Ik heb met internetdaten vaak ook wel gehad dat je dan eerst wekenlang ellenlange e-mails stuurt. En heel je ziel en je zaligheid erin stort. En dan kom je elkaar in het echt tegen. En dan, ja, dan is het gewoon niet zo leuk als dat je had gedacht. Gaan we naar de verkeersinformatie? John Sohoka. Well, eerst even waarschuwen. Want op veel plaatsen komt dichte mist voor. Behalve in het noorden en het zuidwesten. En vanwege de dichte mist zijn een aantal spitsstroken dicht. En dan is het ook een erg drukke ochtend avondspits. In totaal 270 kilometer. De meeste vertraging door de mist heeft het verkeer op de A15 Rotterdam-Nijmegen. We staan in beide richtingen bij sliedrecht West. fiets van 11 kilometer. Op de rijbanden richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. En daar is bij sliedrecht West de linkerijst ook dicht. Het is bijna kwart voor zes. Homoseksualiteit wordt opnieuw strafbaar in India. Dat heeft het Indiase Hoge Rechtshof bepaald. Het hof draait namelijk een gerechtelijke uitspraak uit 2009... waarin het homoverbod werd opgeheven, weer terug. Journalist Devi Boerema in Mumbai. Eh, Devi, hoe wordt daar in India op gereageerd op die beslissing van het Hoge Rechtshof? Vooral eigenlijk met ongeloof. Uh, het wordt gezien als twee stappen vooruit in 2009 en drie stappen terug... Uh, vandaag de dag. Er wordt hier gezegd, we kunnen een missie naar Mars sturen. Zover zijn we. Maar we zijn nog steeds achterhaald als het om mensenrechten gaat. Want wat betekent uh, deze uitspraak in praktijk? Worden homoseksuelen dan ook echt actief opgepakt als de politie ervan weet? Ja, dat was eigenlijk nooit het geval in India. Wat je wel ziet is uh, twee belangrijke dingen. Uh, de politie heeft natuurlijk nu wel een stok om mee te slaan. Uh, mochten ze uh, mannen oppakken die ze uh, betrappen op een daad... En het andere punt is is dat uh, homoseksualiteit weer in een, een verdomhoekje in de in het taboes weer komt waardoor het moeilijker wordt om HIV uh, aan te pakken in India. En dat ging juist de laatste jaren erg goed. Sinds 2001 is dat met 60% naar beneden gegaan. Ja, want als je naar de afgelopen jaren kijkt... Hè, waren er mensen die echt openlijk ervoor uitkwamen? Ik bedoel, zag je echt iets veranderen in de samenleving? Ja, in 2008 al, nog voor de uitspraak in 2009... hadden we hier in Mumbai bijvoorbeeld de eerste gay parade... Uh, we hebben hier een filmfestival dat echt ongekend uh, populair is... waar uh, een paar dagen lang allemaal films worden getoond uh, die over de homorechten gaan. En dat soort dingen zijn en ontzettend populair. Uh, mensen durven zich uit te spreken in, in steden als Mumbai, moet ik daar wel bij zeggen natuurlijk. Want vaak op het platteland is het een andere zaak. Maar uh, wat ik hier in Mumbai zie is dat mensen juist zich uh, pro probeerden uh, kenbaar te maken dat ze homo was, waren... En, uh, dat ze ook vaker geaccepteerd werden door familie. En ik weet niet wat voor gevolgen deze wet zou hebben... omdat uh, familieleden dan weer kunnen zeggen... maar wat je doet is dus eigenlijk strafbaar. Wat is het argument eigenlijk van het Hoge Rechtshof... om, om die, uh, de, de afschaffing van die wet terug te draaien? Ja, het is eigenlijk heel raar. Um, er zijn verschillende uh, religieuze groepen... De, die deze rechtszaak weer hadden aangespannen... om deze wet weer uh, te activeren. Het uh, Hoge Rechtshof zegt... Um, in onze teksten staat, dat in de, in de Bijbel, in de Koran... maar ook in de uh, hindoe teksten staat, dat dit niet een natuurlijke daad is. Wat eigenlijk een hele gekke uitspraak is, want India is een seculiere staat. Er wordt ook gezegd dat het niet goed is voor um, het, het gevecht tegen HIV. Maar dat is, dat is dus eigenlijk helemaal niet aan te tonen in cijfers. Ja, dus het is een vreemde uitspraak eigenlijk... Die waar alleen nu nog het parlement tegen in uh, kan gaan. En dat, dat is een lastige zaak, omdat we in 2014 hebben verkiezingen... En het lijkt erop dat eigenlijk uh, geen één politieke partij... zich daar nu aan wil gaan branden. Ja, en dus uh, gaat die wet opnieuw in werking... en is homoseksualiteit dus opnieuw strafbaar in India? Ja, en het lijkt erop dat dat nog wel even zo gaat aanhouden. Want uh, de politieke partij, de oppositiepartij... is op het moment erg populair. En de oppositiepartij is een streng hindoe-partij... die absoluut geen uh, baat heeft bij het terugdraaien van deze wet. Hoe Devi Burma, dankjewel dank je wel vanuit India. Voor middernacht moet duidelijk worden of het Vaartziekenhuis in Amsterdam wordt verkocht. Zorgondernemer Loek Winter wil het overnemen, maar het is niet zeker dat dat lukt. Verslaggever Edwin van den Berg. Edwin, wat is er aan de hand? Wat zijn de laatste ontwikkelingen hierbij? Ja, de laatste ontwikkelingen in de volgende episode... rondom de overname van het Luke Winter. Uh, je zegt het al nu zelf, voor 29 miljoen euro... Uh, zou hij het ziekenhuis overnemen. Maar er zijn de verschillende aandeelhouders... onder wie de voormalige bestuurder Eisel Erbudak... zij heeft een minderheidsaandeel uh, bij het Slotervaartziekenhuis. en zij zegt dat dat voor veel te weinig geld is. Een andere aandeelhouder zegt dat het voor een koopje is... waarmee het ziekenhuis wordt verkocht. En zij hebben dus bezwaar gemaakt... Gelopen maandag. En vanmiddag zei de ondernemingskamer, dat is een kamer bij het Amsterdamse Hof, dat er terecht twijfels zijn over, over dat bedrag. Of het inderdaad niet voor veel meer geld kan worden verkocht. En dat uh, is nu reden om aan de interimbestuurder te vragen om nog eens heel goed te kijken naar dat. Uh, koopcontract. En uh, daar heeft zij nog maar een paar uur voor. Dat zei je al, want rond middernacht loopt de ontbindingsperiode af. Ja, En er waren ook uh, twijfels bij of het wel een zeer acute uh, financiële situatie is hè, die ervoor zorgt dat dat ziekenhuis nu moet worden overgenomen. Ja, de, de partijen, degene die dat contract hebben gesloten, uh, uh, bestuursleden van het ziekenhuis zeggen dat het heel snel moet worden verkocht, omdat er ook een einde moet komen aan die onzekere periode. Al is het maar voor de patiënten en voor het personeel, die dan eindelijk eens weten waar ze aan toe zijn. Maar het blijkt nu dat twee uh, financieel managers, uh, uh, het personeel van de toekomstige eigenaar van Loek Winter, daar zijn aangesteld uh, en derde kwartaalrapportage maakten. En kritiek is nu dat zij mogelijk met die cijfers uh, hebben gemanipuleerd om de situatie ernstiger te doen uh, lijken... en om het uh, zo voor minder geld te kunnen verkopen aan, uh, aan Winter dan, uh, dan het ziekenhuis eigenlijk waard is. Dus het gaat eigenlijk allemaal dit juridische geschil... om de waarde van het Slotervaartziekenhuis En of nou ja, dit koopcontract dat nu voor ligt in stand blijft... of dat het toch afketst uh, om middernacht. Dat weten we dus over een paar uur. Precies, want tijdelijk bestuurder Charlotte Insinger mag die knoop gaan doorhakken voor middernacht. Dank voor jouw verhaal, Zeker. Edwin van den Berg. and give them all your love. Signify your feelings with a riches. Natuurlijk, de Blues Brothers. Everybody needs somebody. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Ik heb Freddy van Tijn nodig voor dit mediaoverzicht. Gisteren meldde drinkwaterbedrijf Vietens... dat het de samenwerking met een Israëlisch waterleidingbedrijf stopzet. Dat zou allemaal te lastig zijn vanwege het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageert behoorlijk geërgerd. We zien hier een dringende behoefte aan een beetje gezond verstand... zei een woordvoerder van het ministerie tegen de Jerusalem Post. En hij noemt het beleid absurd. Overigens zegt Vietens zelf dat het bedrijf zich aan de internationale wet- en regelgeving houdt. De meeste Nederlanders zijn gelukkig tot zeer gelukkig. We zijn zelfs nog wat tevredener dan tien jaar geleden. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. De ANP onderstreept het goede nieuws van het rapport... De Sociale Staat van Nederland. Maar verder hebben we natuurlijk flink te lijden... onder de gevolgen van de economische crisis. En daar leggen anderen weer de nadruk op. De kloof tussen arm en rijk groeit. En het vertrouwen in de politiek daalt. En NRC legde de nadruk op dat de Nederlander milder denkt over allochtonen. Gisteren melden wij al dat de Surinaamse Staatstelevisie een uitzending van het Jeugdjournaal heeft gestopt, waarin de decembermoorden van 8 december 1982 werden herdacht. De directeur nu van de Surinaamse Omroep heeft gereageerd, die pas later hoorde dat de uitzending gestopt was. En ik heb dus vandaag het programma bekeken, want ik denk laat maar kijken, weet je wat, wat er uh, aan fout is? Is er inderdaad wel iets gezegd dat niet zou mogen, of whatever? En eh... Uh nadat ik het programma heb bekeken, uh, toen dacht ik, oh, ik zal niet bij de eter hebben gehaald, weet je. Een aantal betogers in China heeft landbouwgif gedronken om hun puntkracht bij te zetten. Ze demonstreerden omdat de overheid in Peking hun huizen vernield. De twaalf dronken elk ongeveer 50 milliliter. Een van de betogers zegt dat hij er duizelig en misselijk van werd. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. De man die gisteren bij de herdenking van Nelson Mandela de toespraken in gebarentaal zou moeten vertalen, kende helemaal geen gebarentaal. Was dat in het stadion of op de televisie? Op de, daar, de, televisie. Op de televisie. Hij stond in het stadion naast uh, de mensen die Precies, daar Precies, die man. Ja. Uh, nou, volgens deskundigen heeft hij alle gebaren verzonnen. Er was geen touw aan vast te knopen. Op internet verschijnen nu weer andere zogenaamde vertalingen, namelijk van wat de man in gebarentaal uh, daadwerkelijk gezegd zou hebben. You came in like a wrecking ball. The the Freshly chopped tomatoes, put them in, put them in hot oil for around 15 minutes, fry them, fry them in the uh, onions, put the onions in caramelize the onions, add some chicken and wait until it's all cooked nicely through. Goed, ik denk dat dit ook niet de juiste vertaling is. Als u nog aan het nadenken bent over de kerstinkopen, doe er voor de kinderen onder de acht maar geen furby bij. Deze elektronische knuffel die kan praten, was het meest verkochte Sinterklaas cadeau. Maar nu wordt hij door iedereen aangeboden op tweedehand speelgoed sites. Omdat hij zo eng is. De meeste ouders willen er vanaf. Oordeelt u zelf. Dit is een boze Furby. De site nieuws.nl meldt wat Marktplaats er inmiddels vol mee staat. Goed, een week na Sinterklaas, dus alweer. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van 6 uur. Politiek. Ik ben volledig verantwoordelijk.